Bernard, zorgt dat we niks vergeten, hè. Marianne. Marianne, alsjeblieft. Hè. Dat is nu toch wel de laatste valies, hè? Ja, Bernard, alleen die twee sportassen ...of de coolbox en mijn beauty case. Het is niet waar. Enfin, dat kan er allemaal niet in, Marianne. Allee. Moet dat er ook nog in? Zeg, een pa, gaat u beter een vrijzwagen hè? Frank, en mijn juweelken thuis laten, nee, kom, zet die tassen maar op de achterbank. Achterbank? Ja. Wacht, hè. Hierop? Ja. En pas ja, op voor de leren zetels, Frank. Ja, zeg, pa, doe het dan zelf, hè, jong. Ja. Wauw. Pa, wacht, maar, o, ja, pas, pas op, pas op. Hoe, waarvoor? Gesluit ah. met u om goed te tegen mijn kalesterie. Allee, die kan Allee. Daar tegen hè, Bernard. Zweedse degelijkheid, zeg jij toch altijd? Godverdicht. Voorzicht, voorzichtig, voorzichtig, wacht. Voorzicht, wacht. Waarom van, je ziet dat toch als de coupé, geen bakkerzauto. Hou u, hou u een beautycase case maar op uw schoot, kom. Tot in Dardenne. Ja, maar je moet er iets voor over hebben, hè. Bernard die sport, dat Het is niet waar, maar dat heb ik nog. wat heb jij er allemaal in Ja, alles wat er in de valie komt, Ja. Wat noemen ze dan vakantie? We hebben nog geen jaren geen vakantie meer gehad, meneer Dougalpa. Allee, pa, je moet er toch iets voor over hebben voor een romantisch. Ja, vakantieke met uw vrouwke zo, hè? De Frankske moet daarvoor Ela een uitzet mee sleuren. Oh, ja. Het is maar een weekje naar Dennen, nemen. We vertrekken precies op expeditie naar Patagonië. Allee, voilà, ziezo, denk klaar. Allee. Eindelijk. Dus je weet wat er allemaal in de diepvries zit. Ja, ja. En als je nog iets nodig hebt. Ja, en als het allemaal op is, dan, gaan we, allee, dan ga ik wel bij tante Simon eten. Ja. We, we, we, ja, we. Je ja. he, gaat uw uh, gedrag niet, Frank, toen we in weg zijn. Uh. We hebben nu al een slechte naam bij de geburen. Pa, je kunt op je twee oren slapen. Nou, uh, ik maak je daarover maar geen zorgen, hè Bernard. Onze Frank zal wel braaf zijn, nietwaar, jongen? Zal zijn. En als dat niet lukt, zet dan tenminste voor Oké. Marian, wat uh. doet het dan niet meer. Uh, oh, we gaan er voor een domme, hè, Bernard? Kom, stap maar in, de we zijn weg. Ah, uw wil dus zeggen dat Leen komt logeren ja. terwijl. Uh, uh, ik heb vooral zekerheid maar dubbelporsies in de dubbelporsies gestapt. Ah, dat is echt, man. Merci, hè. En de condooms liggen in de badkamer, nee. hè. Marjane, Marjane, Marjane, dat is al goed, kom. Allee, uh, Frank, je ja. past goed op het huis. Ja, oké. En op jezelf. Allee, en op Lene ook, hè. Ja. Zeg, en pa, het ligt er ook mannetje goed in, hè, ginder. Hé, Franske, dat mocht ik zeker. Ah, voilà, zeg. <laughs> Was ja. dat duurlijk, hè? Ja. Oh, oh, oh. Dan... Ja. Ik vergeet me eens. Uh, mocht er nieuws komen in verband met die overname door de Japanners, mm -hmm. dan stuurt gij onmiddellijk, en goed, nee, mij goed onmiddellijk, mijn telegram naar dit. <laughs> ja, dat, dat is. Hé, hey, okay. dat komt niet zo niet, maar Marjane, dat opa, wat doe We willen daar in Dardenne namelijk absoluut niet gestoord worden, Jan. Mar Mar -Ja. Mar -Ja. daarom, maar, Marjane. dat, maar je gelijk. Ja. Oké, okay, dank. Tot volgende week, Goed. Ja. Bert, een Ja. Zeg, tot volgende week? Mapa? Nog van hè? Nog een beetje wijschap. Ja, noem maar. Als oh, ik Peter. Marjan van Vossem, zegt u dat iets? Zou ik u moeten kennen. Het is een oude schoolvriendin van mij. We zijn op de receptie geweest toen Armand manager van het jaar geworden is. Herinnert u je meer. Zegt me niks. Hij is zo'n klein blondje schoon nogal. En haar man is de baas van Globecom in Oostkamp. Ik val niet op blondjes, dat weet je toch. Maar zeg het maar, waar wil je naartoe? Maar per Pardon? Ja, Pieter, ze gaan hun 25ste huwelijksverjaardag vieren op een geheim adres ergens in de Ardennen. Ja, sorry, maar ik zie het verband niet. Zij denkt dat niemand, maar dan ook niemand, hè, achter het adres van hun supergeheim liefdesnestje zal komen. Dat is hun goeie vraag? Oh, wel, je haar gezicht eens voor als ik, als wij, daar ineens voor die deur staan. Met oesters, kreeft, champagne, surprise! Ja, zeg eens, hoe oud het wat heeft dat ermee te maken? Ik dacht dat de bakvisser het al voorbij waren. oh Ik zou haar gezicht willen zien als wij daar voor die deur staan. ja nou, Juist op Pieter. goede moment zeker. Ik hoor ze lachen tot hier. Vind je het dan geen goed gedacht? Zo is het uh, met u in het bos, hè, in de vrije natuur. Mm -hmm. Tuurlijk. <laughs> Alle serieus, Pieter. Ik ben doodserieus Maar jij hebt een probleem. Je kent dat geheimadres niet. Nee, maar kijk hè. Zij gelooft mij nooit als ik haar vertel dat mijn man de grootste speurneus van West-Europa in omstreken is. Jawel, ah, zou dat nu geen mooie gelegenheid zijn om haar te bewijzen dat ik niet overdrijf, Pieter? Ja, ik voel je al komen, hè? Ja, maar het is toch waar? Mm. Allee, kom. Commissaris van Dieneke, speur dat adres eens op. Adjunct commissaris. En sorry, maar dit soort spelletjes van overjarige bankvissen zijn niet aan mij besteed. Oh, dus ge doet het niet... Ik kan mijn functie toch niet misbruiken voor privédoeleinden, privé doeleinden Annelore. Dan zou jij als substituut toch moeten weten. Wilt je niet of het ja, Het is geen kwestie van je willen of niet durven. Het is een kwestie van de kei. Oh, gottekus. Vind je nu echt niks beter dan dat? Je durft gewoon niet. Hier de superflik van Brugge... kan niet ja. eens een onderduikadres vinden in de Ardennen. Oh, Geef het maar toe. Aan de lore. Oh, dat is belachelijk. Allee, die barak zou het niet moeten zijn. Als we op de wegbeschrijving van de patroon van de Marcassin-Brulé mogen afgaan, ja. Jongens, jongens, jongens, ik ben er zeker van dat het nog regent toch? Lekker primitief, hè. Ja. Het romantisch decor om onze jubilee te vieren. Kamuur, taku, kus, mijn een ridder. Oh, maar Jan, maar Jan, alsjeblieft. Houd dat voor straks. We staan hier wel in de gietende regen, hè. Hoe oh, fijn, heb jij mijn auto al een keer goed bekeken? Allemaal modder, van onder tot boven. Geen zin, in romantische avonturen. Ja, vooral in godverlaten, vakantiedomeinen, ...in onherbergzame bossen die alleen maar bereikbaar zijn... ...via een enkele modderige smalle weg, ja. Oh, niet overdrijven, hè, schat. Marianne, we zitten hier zonder telefoon, zonder fax. En mijn gsm, en mijn laptop. Ik heb het allemaal moeten thuis laten van nu. Oh, ik voel u deze week helemaal voor mij alleen. Alleen, ja, ja. Wat, wat Schilder? Probeer Probeert gij eens. Dat slot zit precies vast. Allee, kom hier. Dat is voor hè. van de vochtigheid natuurlijk. Huh? Volgens mij is die de sleutel niet van dat slot. Ja, die mens in Rochefort zal ons toch niet de verkeerde sleutel meegegeven hebben? Hè? Dat wil ik, hoop het. En dat verhuurkantoor is natuurlijk al dicht. Uh, kom maar, Jan, zijn weg. We vinden wel een hotel hier in de buurt. Kom. Hacht. Met telefoon. Wacht eens, Lezardlekijn nummer 1, staat hier, dat is toch hier? He? Ach, het is niet moeilijk. We staan hier verdomme aan de deur van nummer 7 te prutsen. En ik kom nog even eens verder. Dan moet ik eerst gezwegen. Kun je het misschien eens ergens vragen. Ja, vergeet dat je, Marianne, in Marjan. En geen enkele chalet want er licht, ze staan allemaal leeg. <laughs> Gezellig, hè? We hadden als tweetjes op een onbewoond eiland midden in een oceaan van donkere wouden. <laughs> Griezelig, ja. Ah. Nummer één. Allee, moment. Allee, kijk. De deuren gaan ook open, ook verdomme. Goed, had ik... Als een mens zo lekker is gaan eten, dan gaat het toch niks boven een duvel... Oh. ...om de spijsvertering wel op gang te brengen. Oh, maar Pieterke, toch is uw glas al leeg. Blijf maar zitten, jong. Ik zal er nog eentje gaan halen. Hela, hela. Scheelt er iets? Moet dat dan? Maar ik weet niet. Als jij voor mij een duvelje gaat halen... ...of uh, heb ik dat te danken aan dat klein prutsje in uw buikje? Je bent toch ook nooit contentig, hè? Ja. Ik zo kom maar weer bij me zitten. Kom ja. Ik denk dat ik het weet. Uh, wat weet jij, Sherlock Holmes? Pas op, hè. Er staan straffen op okay. omkoping van adjunctcommissarissen. Of wist jij dat niet? Oh, Pieter, jij kent mij veel te goed. Ja, dat is zo goed ook. Ik heb het al gezegd, ik kan dat niet doen. Oh, nou, Pieter, jij houdt van uitdagingen. Ja, ja ik maar... kom mij niet af met de keer, hè. Die moet je niet zo over weten. Nee, maar... Pieterke. Wij twee, er is even tussenuit. Oh, het is nu zo fantastisch in daar dunne putterke. Alleen tussen al die groen, ja, hè? Al die gezonde lucht, allemaal voor ons. Ja, en voor ons prutske. Ja, dat is wel waar, En maar... dan gaan we daarna eens eerlijk weten. Allemaal samen. Jee, kietel, kietel, kietel, kietel, kietel, kietel, kietel, kietel, kietel, Ja. Mm. Veel beter ja, nu gaat het niet, hè, Pieter. Hè? Straks belt Karineke of versaven. Nee, die zit er op het bureau. Kom eens hier. Hè? Nee, maar hier kunnen we altijd gestoord worden, Pieter. Ja, dat kan. Maar, maar als we nu eens heel ver weg zouden zijn, hè, dan zouden we heel de dag samen. Ja. Marja, wat is dat hier allemaal? De open aardrek goed. Ik heb waarschijnlijk hout gebruikt dat veel te nat is. We kunnen de deur wel laten openstaan, hè? Dan trekt hij er ook zoveel naar buiten. Maar Janneke, een stuk een hard aan, omdat je het koud hebt en dan gaat hij nog de deur openzetten. Zeg, als ik hem zo bezig hoor, ga is er precies aan het dood gaan. Maar ja. een beetje rook. Enfin, de auto is licht. Dat was de laatste en de zwaarste sportzak. Zeg, wat zitten er allemaal in? Proviant. Ja. Maxiet. Hé. Hey. Ik heb genoeg mee om, om een half internaat een ganse trimester in leven te houden. Ja, en mensen moeten pas voorzien zijn, hè, Bernard. Nou. <laughs> wat eet we? Koukip met abrikozen op sap en stokbrood. Ah. En de stotterling liggen altijd in de koelbox. En eh, dat is voor de het dessert, hè. <laughs> Zullen we dat eten in de kast? Ja, ja. Ik had... Heb... Ik ja, is dat toch iedereen in Amsterdam gevierd heeft, ja. Of op de Caraïbe in de vijf sterren. We zouden ons één weekje lang afzonderen van de buitenwereld, Bernard. Je gaat er toch niet terug over beginnen, hè? Nee, nee, dat is niet Morgen zullen we er helemaal anders over denken. Kom dan tafel, ka. ik doe de rest morgen wel. Ja. Heb die koelbox gezet. Naast die verroeste frigo. <lacht> zeg. In zo'n vijfsterrenrestaurant in Amsterdam, hè? zouden we nu aan de oesters en aan de champagne gezeten hebben. Voilà, hier is die smakelijk. Dank kunnen we nog nu, altijd naartoe, hè, later. Waarom ja. nu niet? Daarom. Smaakt u niet, hè, Bernard? Nee, kom. Oh. Ik zal de tafel afruimen. Hm? Ja, Bernard. Of, misschien nu goed. Dat je geen slip. <laughs> uw maagje kan dan misschien een haar kop staan, maar met uw is alles in orde, hè. Enfin, maar, Jan, enfin is het ook gewoonte om zo, zo, zo rond te lopen? Nee, nou, we zitten ook niet in een chic restaurant, hè. Zullen we naar boven gaan, met onze wijn? Ah, wel, dat vind ik nu niet geef. Een hele goede. <laughs> Ach nee, hey, Frank, oh! Hier zie Nee, oh, oh, oh, het gaat onwandig, Maar dan moet ze toch verwarmen, zeker. Maar Wat je is dat nu? Vernaar. Nee, straks had ik mijn glas nog gevallen. <laughs> voilà. De suite van de jubilarissen. Al mooi dat stinkt hier. Oh, een beetje me, oh, misschien. Een beetje ba. Zeg, dan zit ik nog liever in de rook beneden, hè. Oh, Bernard. Hè? Zeg, zeg, zeg, zeg wat is dat licht hier ergens? Hier, hier, wacht. Ik voel een lang stuk touw. Bernard, wat vind jij nu? Dat is niet waar. Ik dacht dat ik dan weer licht kon maken. Maar nee. Maar jongens. Hier, hier, hier is de schakelaar. Je heb dan de trapladder getrokken. Kijk, het luik boven ons hangt open. Oh, maar zie. Dat scheelde niet veel, ook zat mijn... Nee, Schedelbreuk. Oh, dat mag je maar een keer toch niet, Nee, gelukkig niet. Kom. Ik zal de gordijnen witschuiven. schuiven. Enfin, zeg. Wat is dat niet met die gordijnen? Die zijn toch veel te klein? een oh, spleetje, dat kan toch geen kwaad? Het is donker buiten. Ja, nu wel. Maar je weet dat het morgens niet tegen de zon kan, Marjan. Ik niet, zal daar morgen wel iets op vinden, Bernard. Kom. Ah. Kom. <laughs> hila, hila, hila. Kom, hila, hila. Kom, hila, hila. rond? hila, zo. Ja, zonder onderhoud. hè. Terwijl dat jij bezig was een auto aan het uitladen. Oh, oh, oh. Dat vind je op, hè. Hé, oh, dat hey. uh, weet hem maar al te goed. Oh, dat weet ik, ik al 25 jaar, Bernard. Oh, oh, oh. <laughs> ah. <tijd> oeh. Kido. Peter, ah, en aan de ochtend koffie? Als je ziet, zeg ik: moet je nu eens wat weten? Ervan af. wel weten? Denk vanaf? Wel, aan de oren, hè? Die heeft een vriendin. Ja. Marian van Vossum, de vrouw van Bernard van Vossum, je weet wel van Globecom in Oostkamp. Ja, ja. Die twee zijn 25 jaar getrouwd en die willen daar iets speciaals van maken. En... Ja, voor minder. Ja, en dus. wat doet die vriendin? Ze huurt voor een week een Chalet d'Ardennes. Hm. En niemand weet waar, want niemand mag ze daar komen lastigvallen. Dat is een goed recht, nietwaar? Ja, het is dan of een midlife-crisis, hè? <laughs> maar goed. Hanalore zou die vriendin van haar nu eens graag willen verrassen met kreeft en champagne en caviar en zo. Ja, ja. Alleen, ze weet niet waar die twee uithangen. Dus wat doet ze? Ja, ik zou die niet weten. Als jij een reputatie hebt opgebouwd als superflik, zegt ze tegen mij, ja. hè, dan heb jij dat in grote mate te danken aan uw goede vriend Brigadier Versavo. Ja, de, de waarheid komt ook al eens uit de vrouwenmond, heb hè, Ja, nou, Ze beweert in ieder geval dat jij een betere speurneus bent dan ik. Ja. Als ik u nu zou vragen, zegt zij, hè, mm -hmm. om dat chaletje van Marianne van Vossen voor mij op te sporen in Dardenne, dan zou jij daar nooit in slagen, maar brigadier versavond... Heeft ze dat echt gezegd, Pieter? Ja, pas op, vrouwen die zwanger zijn, die kunnen er soms nogal wat uitvlappen, Ja, maar hè? als jij het zegt, kijk, ik... Maar ik heb haar wel geantwoord dat ze toch lichtjes overdrijft. Wat bedoelt ge? Kom aan, Guido... Zou jij iemand in de Ardennen kunnen opsporen zonder over één enkel gegeven te beschikken? Maar waarom niet? Dat meent je niet. Toch wel. Zonder gebruik te maken van de officiële, politionele kanalen? Hè? Ah, natuurlijk, natuurlijk. Dat zou misbruik zijn van gerechtsmiddelen. En daar doe ik niet aan mee. Hè? Ik ook niet. Wat denk je? Dat je met mijn voeten aan het spelen, zei Pieter. Ik. <laughs> Hoezo? Mijn speuzesinstinct. Loren heeft jou helemaal niet gezegd dat ik de beste van ons tweeën ben. Oh. Jij zegt dat nu om mij zover te krijgen dat ik je zou helpen om dat adres op te sporen. Ja, is waar. <laughs> ik ben Ken. En al heeft Loren dat niet gezegd, ik zou er straks toch nog aan geloven, ook als ik u zo bezig was. Ah, ja, ja. Het is al goed, Bob. Het is al goed. Ik zal weer jouw eris redden, hè. We hebben toch niks beter te doen voor het moment. Bedankt, je Bedankt. Je bent een echte vriend. Goedemorgen lieve schat. Koffie, koffie, koffie. Koffie. Ja. Ben word al zo wakker? Ik wil nog wel slapen we hebben een buurman. Vanmorgen gearriveerd op de motto. Ja, ah, een jonge gast? Ja. Hij <laughs> heeft waarschijnlijk een afspraak met een liefke. zou best kunnen. Wie komt er nu in het holst van de nacht hierheen, afgezakt? Schatje, het is kwart over negen. Ja, ik heb het verstaan. Ik heb oh. donker. <laughs> ah. Volgens mij is hij van plan om een tijdje te blijven. Waarom denk je dat? Ja, hij heeft een open hart aan gestoken. En zijn oud is blijkbaar droog. Aan de rook te zien die uit de schouw komt. AB moest papa moet. Alsjeblieft, laat de pauze erbuiten, ja, Marias. Gelijk. <laughs> Als jij gisterenavond twee keer het beste van je zullen hebt gegeven... O, ...dat zou hij zeker niet goedkeuren. Zegt je, was dat maar twee keer? <laughs> maar het was ook lang geleden, hè. Zeg, we zouden eens kunnen kennis maken met onze overbuur. Vinden niet? Wat krijg jij nu? Je je toch niemand zien? Nou, niemand die aan het werk doet, denk ik. Ja, jammer, wel zo'n jonge gast die van haar nog plem kent. Nou, dat verruimt die horizon. We zouden hem eens kunnen vragen om te komen heen. Ik ook voor ons drieën. Zeg maar, je zit hier toch niet aan te sturen op een triootje, naar verwarren. Ja, Bernard. Waar? Nou, vannacht verschiet ik nergens meer van. Ja. En wie zegt dat hij alleen is? Nou, gaat u nog in de groep gooien ook, nog beter. <laughs> dacht mij niet uit, hè Bernard. Ik heb het gelijk. Zeg, misschien kunnen we hem toch wel vragen om te eten. Mm -hmm. Menu van de dag. Een stek met frietjes en witloof. En misschien heeft hij wel een Gsm. bij. <lacht> zeg, je bent wel te laat om hem te vragen, hè. Hij is er van onder. Ja, maar hij heeft wel eerst een aard aangestoken, dus hij komt terug. Ik oh. zeg, wat zeggen jij straks van plan? Eerst en vooral mijn saap was voilà. hem. Ah, en, is uw saapje proper? Ja, maar na het eten zou ik hem graag nog simuleren. Een aperitiefje om een beetje op te warmen? Perfect, een cognac. Tja, onze overbuur is precies terug. Ah ja, ik zie het. Zeg, we hem nu niet uitnodigen voor het eten. Nu? Is dat niet wel laat voor het middag eten? Ik heb nog een steek op overschot. Witlof is er genoeg. En als ik rappe patatjes schil voor de frietjes. Hij komt naar hier. <laughs> Hij gaat zichzelf toch niet uitnodigen, zeker? Zeg maar. Ik heb... Hé, Hij is zo niet één. Hey. Oeh, wat scheelt er? Of, of, van zeg. Zijn, de, de, die, die gaat toch niet tegen mij de saap, is zeker? De godverdomme ze klootzak. Bernard. Bernard, Wat? Hey, hey, hey, gast, hey, gast, gas, wat doet je dat? Kijk je die vele, non de dieu? Je ja. hey, gaat reken, non de dieu, we zijn zotzeker. <laughs> ah, Niet op mij. Dat groeide van. Zeker, oh, top, hè. Oh, ik Ga je maar afsnijden met dat patat schilderje van u. Marian, Marian, Marian, doe dat weg. Doe geen dode dingen die gast is zat. Ha, <laughs> ha, weet het. En nog zotter dan zat. Automatisch antwoordapparaat van Bernard, Marian en Frank van Vossen. We zijn er even niet. Spreek uw boodschap in het na de biep. Wij bellen u zo bluf mogelijk terug. Ludo van Zweefeld hier van TV1. Ik doe research voor een programma over zakenluiden die de prijs van manager van het jaar gewonnen hebben. En daarin mag u uiteraard niet ontbreken. Zou u zo snel mogelijk contact kunnen opnemen, alstublieft. 0495 23. 53, 17. Dank u. En ja, nu maar hopen dat hij de boodschappen op zijn antwoordapparaat laat checken. Ja, voor een druk bezet zakenman als bij dat van Vosom ligt dat toch voor de hand, dacht ik zo. Het is het proberen waard. In ieder geval, er als er geen reactie komt, dan zal ik eens even langs hun huis rijden. Want als de tip van uw informanten met de codenaam uh, Anne Lore correct is... dan ja, dat is het echt paar verbossingen in bezit van één nakomeling. Een ja? zoon van, van twintig, Frank. En, naar ik heb mogen verstaan, is die niet mee naar de Ardennen? Nee, nee. natuurlijk niet. Dan is die thuis en misschien weet hij meer. Ja, misschien is hij thuis en misschien weet hij meer. Dat zijn al twee misschien, zeg Iedo. Dan kun je het weer beter... Die jongen moet toch weten waar zijn ouders ergens zitten? Volgens Analore niet. Waar oh, geloof ik niks van. Een zakenman als Van Vossen is altijd beschikbaar. Misschien niet... Ja, dat is nog een misschien. Ja, misschien niet voor kleinigheden, maar wel voor dringende zaken. Dat kan toch niet anders? Volgens Annelore heeft Marianne, mevrouw Van Vossum, hè, gezegd dat ze een adres aan niemand zou geven. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, maar het is het proberen waard. Hè? Met mijn berichtje op een antwoordapparaat zal die zoon... Als hij een telefoonnummer heeft natuurlijk... ...zeker en vast contact opnemen met zijn vader. Alle zaken zijn toch Ach, ijdel. Moest wordt dus? Wat hebben ze bij komen gezegd? Ah, niks... De directie wist alleen te melden dat haar baas een weekje met vakantie was. Nou, je hebt toch wat aangedrongen? Natuurlijk, je kent toch mijn charmes. Tegenover vrouwen? Nou, <laughs> die ken ik. Aan de telefoon zien of horen ze dat niet, hè, Pieter? En een van de onderchefs, of hoe noemt je dat? Kaderleden van Van Vossen. Tegenwoordig noemen ze dat managers, Pieter. En die waren allemaal aan het vergaderen. En nu? Wat kan ik nu zeggen tegen Annalore? Niet veel. Heel mijn reputatie naar de bliksem verdomme. Bernard! Ja! Hoe lang gaat er nog onder de douche staan? Zolang dat ik nog iets ruik had, verdomme. En is ooit alles op u gepist? Nee, maar. hij was misschien zat. Ah ja, ja, dat mag alles. schot schotverdomme een beleving. Een vernedering dat zij geworpen wordt. Bernard! Ja! Wat doet met uw kleren? Peksmijnd, het branden! Nee, Pieter. Geen enkele reactie op mijn boodschap. We staan we nog even ver als deze morgen. Mm -hmm. Nergens. We staan in Dardenne. Dat is het enige dat we effectief weten. Ah, Dardenne zijn 12.000 vierkante kilometer groot. Met meer dan 10.000 chalets. Nou, als er geen 20.000 zijn. Dat wordt dus zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de Hooiberg. Huh? Oh. Oh. Hij zit al aan de porto. Een kayaksken. Ja, geef mij direct een dubbele. Oh. Zo genoeg? Ja, die stank, die blijft in mijn neus zitten. Dank je. Bernard, nee. Probeer het te vergeten. Ik heb uw kleren in de vuilbak gemaakt. Maar Jan, ik wil er niks meer over horen, ja? Allee, wie geeft er nu geld aan zo klot. Dat is toch gezellig. Zo'n klein houten huisje. Ja, zonder telefoon. Dat ik mijn fax en mijn computer niet mocht meebrengen tot daar aan toe. Maar nou Marjan, waarom in godsnaam moest ik mijn gsm thuis laten? Dan bellen ze om de naverklap op, je kent dat toch? Dat is anders wel handig geweest, hè, ja. We hadden verdomme nooit naar hier mogen komen. Ik had het beloofd. Eén weekje voor ons alleen. Maar Jan, ik kon toch niet voorzien dat de Japanners juist nu geïnteresseerd zouden zijn om, geloof over te pakken? Ik toch ook niet? Twee en miljard voor iets dat begonnen is als een klein familiebedrijfje. Dat is niet niks, hè? Dat zeg ik ook niet. We zouden verdomme kunnen gaan in hier. Het spel van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is, hè, Bernard? Marianne, de onderhandelingen zijn zo goed als rond. Ze hebben alleen nog wat uitstel gevraagd en... Voilà, juist nu ben ik er niet. Eén weekje, Bernard. Ja, ja, een weekje, ja, ja. Een week die verdomme wel eens de belangrijkste uit ons leven zou kunnen zijn. En is ons 25 jaar huwelijk dan, niet belangrijk? Dat zeg ik niet, Marianne, maar of dat we dan nu moeten vieren in een uit een barak... die volledig van de buitenwereld is afgesloten zonder enige vorm van communicatie of... Op een plek waar dat je alleen maar kunt laten onderzeiken. Nou, dat is nog heel iets anders. Toe Bernard. Wat? Als ik mijn gsm-maat nog wel mee dan had ik de politie kunnen bellen, ja. Zie ons hier nu zitten. In de broes. met als buurman een losgeslagen daar. En een hoop gezeik aan onze kop? Ja, ja, ja. ja. Lach er nog maar mee. Oei, oei, oei, oei. Rapport uitgebracht bij Annelore, Pieter? Ja. <laughs> en? Ik mocht twee keer raden. Ah, ze kon er niet mee lachen? Ik denk niet, ze moest er heel hard om lachen. Omdat je nog een enkele resultaat geboekt had. Onze reputatie staat op het spel, ah. gedoken. dus ook de uwe. Bon, onze privé-speurtocht wordt dus voortgezet. Als jij lore nog onder ogen wil komen, ja. Hoe, waarom alleen ik? Mij zal gewoon. Oh, wel, Pieter. Ja. Ik, eh... Ik heb nog zoiets nagedacht. Ja. Ik zie een lichtje in de duisternis. Ja, en waar brandt de lamp? Kijk, Pieter. Een chalet, he. Daar reserveer je toch bij een verhuurkantoor, ja. En daar bel je toch al eens naar, hè. En dan schrijf je bijvoorbeeld een voorschot over. Financiële verrichtingen opvragen, dat kunnen we niet doen. Nee, nee, nee, maar telefoonreden... Brigadier Versavel, dat is een politionele daad. Zonder een gegronde reden van rechtswegen van je daar bot, jongenke. Ja, maar... Nood breekt wet, Pieter. En als het eergevoel van een man in het gedrang komt... Twee. Het eergevoel van twee mannen. We zitten in hetzelfde schuitje. Ja, ja inderdaad. Wel, ik heb een oude kennis bij Belgacom. kom. Nou, hoe o. oud? Weet u wel Frank daarvan? Pieter, een gewone kennis, hè? meer niet. Oké, okay, we doen het. Ten eerste, Bernard was niet op de hoogte van de plannen van zijn vrouw. Oké. Okay. De tweede. De kans is groot dat Marianne een en ander geregeld heeft via de telefoon bij haar thuis. Ja. Hallo? Hallo zou ik Els van Steenweger kunnen spreken alsjeblieft. Ja. Ja, ja is weg. Weer al. En ik ga in dat je klacht neerleggen. Ik heb om zijn nummerplaat genoten. Maar dat kun je toch niet doen, Bernard. Oh, nee. En waarom niet als ik vragen mag? De politie gaat u uitlachen. Dat zou ik dan nog wel eens willen zien. En je kunt mij er toch niet alleen achterlaten. Maar Jan is er toch niet voor het moment? Ja, het is voor het moment. Misschien ligt hij ergens op de loer. Zou je denken? Hij bindt u vast aan een boom en komt daarna mij lastig vallen. Je hebt gelijk, daar risico kunnen we niet lopen. Ik wil mijn vakantie hier niet laten vergallen door zo'n neandertaler, hè. Nee, nee, nee, nee, nee, nee natuurlijk niet. Maar ah wel, dan moet geen maar meer rijden. En mij ook belachelijk maken, zeker. Ah, ah, ah dus jij je dat belachelijk, wat dat die vent mij geflikt heeft. Nee, dat niet, maar... Ah, Oké, okay, stel, we rijden samen naar het dorp, de politie maakt een pv. Als je ze tenminste kunt overtuigen dat je zijn reactie niet hebt uitgelokt, hè. En dan? Maar ons vrouw Marian moet toch iets doen. Dan geeft die politie die event een opmerking en vraagt hem vriendelijk of hij zich in de toekomst niet meer wil misdragen. En dat dan? Wat hebben we dan bereikt? Niks. Integendeel zelfs, hij zal uit zijn opvraag en wat dan? Goed. Goed, goed. Ik zet de sap in de garage en we zwijgen erover. Het is allemaal goed op tijd en dat heb ik graag. Ja, uh, dat weet ik, het we zijn 5 minuten te vroeg. Maar ik heb we deur graag eh, tegen die godverdummen hebben waven. Ja, komt die goed, de pruit is weg. Ik heb hier pijpen En mijn auto was bijna droog. Kom dus hier. Kom dus bij het vrouwke. Marian. Marian, hè? <laughs> <laughs> ook niet weer vandaag. Ja, oh, het is je nog niet opnieuw op krachten, misschien. het hm? is hm. niet waar. Heb je de wereld zo belangrijk? Dat is tijd uitgespaard, hè? Kom. Kom dus hier. Hm. Dat ik even warm Oh. Daar ze, daar binnen zitten ze Maar geen licht? Mijn opper is nog buiten zo is het de voet Misschien beter niet tegen die knoppen gepikte aardigheid. Dan ja, komen we op die gast. <laughs> je gas. Als ze daar vooral in hun broek doen. Nee, ze hey, zijn maar gerust. Die zitten daar nog binnen. Laat de machines maar eens brullen, je zult wel zien. Ja, ja, ja. Ik ben last. Ik had er niet aan gedacht. Hij is precies niet alleen. Ze zijn er vier. Dat beloofd. En, hebben ze nu gezien? Shit, hasten, dat ze een farm Ik dacht dat we hier waren om een oud koppel te pesten, maar zo lijf... Dat kan goed nog interessant worden. Zo goed, we zijn nog een keer willen opzitten. Blijf jij ja. maar op je brommer zitten. Hé, ja, wat? Is Kom, ik nog wat ja. geduld. We gaan eerst eten. En dan. Actie. Actie. Zietje. Ja, ja, ja. Ze ja. zijn binnen. Ja, ja. Ja. En op de tafel staat een bak biezen. Ze gaan zuipen. Zo weleens zeker. Als wij dan u ook eens de naar. Wat lief, schuipen? Ja? We drinken een aperitiefje en ik maak ondertussen een bufstuk met mosterdzaas en frietjes klaar. God ja, waarom niet? Je oh, honger. Eigenlijk wel, ja. <laughs> dat komt van al die inspanningen, hè? Vorige nacht, daar juist. Marjant, Marjan, breng mij niet weer op ideeën, hè? Ja, maar ik hou u niet tegen, hè? Je hebt verdomme gelijk. We gaan ons vakantie niet laten verpesten door dat krapje. Maar je ik eten klaar, dan schenk ik voor u een porto uit en voor mij een cognac, kijk. Zo mag ik het horen, zie. Maar toch, hè, zou ik klacht willen neerleggen, hè? Voor alle zekerheid. Je vertrouwt het nog altijd niet, hè? Nee, tuurlijk niet. En vooral nu dat ze met vier zijn. Dan zouden ze zich toch kalm? Ja, maar hoe lang nog? En als ik klacht ga neerleggen, hè, dan kan de politie af en toe eens komen kijken en patrouilleren. Maar, schatje, tegen als wij gegeten hebben, hè, is het al lang terug bedtijd. Dan gaat de politie dan toch niet meer lastigvallen, zeker? Nee, je hebt gelijk. Het is nu zelfs al te laat. In zo'n verlaten gat zullen ze wel geen permanentie hebben, zeker. Maar morgen, hè, maar ja, morgen, hè? Is dat het eerste wat ik doe, hè?